De Nederlanders die zijn gestrand in het Midden-Oosten om hulp gevraagd. Vaak gaan er geen vluchten meer, maar alarmcentrales zeggen weinig te kunnen doen... omdat de oorlog niet onder de reisverzekering valt. Vanwege de oorlog stopt Qatar voorlopig met het maken van vloeibaar aardgas, LNG. De locatie waar dat gebeurt is ook aangevallen door Iran. Qatar verkoopt normaal veel gas en daarom gaat de prijs nu hard omhoog. En dan nog ander nieuws. Een grote brand in een flat in Bergen-op-Zoom is onder controle. Het vuur begon in een van de appartementen en sloeg daarna over naar omliggende woningen. En niemand raakte gewond. Bewoners die hun huis uit moesten zijn ergens opgevangen in een sporthal. Het weer zonnig en rond 15 graden is het morgen weer veel zon. De files dan, of nou ja, file, want het is er maar één op de A12. Arnhem richting Overhousen voor de grens met Duitsland een vertraging van 8 minuten.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 Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.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 Nika De pol is buitengewoon gelukkig. Ah, het eerste liedje was voor haar. Enjoy, enjoy the silence. Diepijsboot, tot aan vier uur is er een hele hoop te doen. Ja, mag namelijk gewoon de playlist samenstellen. Ja. En ik heb heel veel last van mijn stem, dus je hebt mazzel, weinig gauw, hoor. Dat klinkt niet goed, hoor. Nee, klinkt niet goed, hè? Nee. nee. Ik ga weer. Maar goed, gewoon lekker ja. doorstarten, weet ja. je wel. Ja. Nou, het wonderlijke is dat Bent a little less conversation heeft aangevraagd. Nou, mooi. We hebben dus en enjoy the silence. We hebben a little less conversation. Het klopt allemaal. Perfect. We zitten nog van maandag? Ja. We brengen nog wel enige tijd met elkaar door als het een beetje mee zit. Laat even weten waar we je dag mee kunnen verrijken muzikaal. Wij zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Hoi. Ik kom om half zeven op het idee om naar de Elvis-film te gaan. Dat schijnt toch weer één groot spektakelstuk te zijn, zegt iedereen. Maar kort voor zeven was een voorstelling. Vanavond een herkansing. Wellicht dat ik hem zie. A little Last Conversation. Stuck in the middle with you, Steven's Wheel. Die is aangevraagd door Jesse. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something right. I'm so scared in case I fall off my chair.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 Overigens heb ik nog een uh, goede dienstmededeling. Oh. Uh, die is uit de categorie als je fan bent van uh, Duran Ran. Ik heb donderdag en vrijdag uh, ontdekt dat uh, veel mensen best zin hebben... om naar Duran Ran te gaan. Als je vandaag iets van Duran Duran op radio hoort, bij ons... Uh, zeker tussen twee en vier, uh, dan zou je je in verbinding moeten stellen... via Duran Duran. En niet van naar de app van Veronica. Ik bedoel wel naar de app van Veronica. Ja, dus niet, niet dat je Simon Le Bon probeert te bellen. Nee, willen. precies niet. Nee, dat, dat, dat je Duran Duran appt. <laughs> maar je moet wel Duran Duran appen, maar dan naar ons. Ja, uh, maar Alleen als je muziek van, uh, van Durand Durand hoort en je het leuk vindt om met een hele vriendenclub daarheen te gaan. Want 4 plus 1, hè? Ja, zeker. Ja. Je mag ja. met ze vijven. Met ze vijven. <lacht> ja. Don't speak van No Doubt. blijkt me ook een goeie in deze situatie. Ja. Fijne ook, dag. Geniet van het zonnetje. Ja, ciao, ciao, ciao. ciao. <lacht> no Doubt. Voor vandaag. Don't speak. I mm -hmm. Ik al eerder uitgelegd de deformaat in mij. Paflof in mijn hoofd. Als zij begint te zingen You and Me van No Doubt, dan denk ik. Pipi you see? It? I wanna talk <middel> it over. Kan ik kan het gewoon niet eh, doen. <laughs> altijd. En de eerste dag dat dit nummer een hit was, denk ik er altijd achteraan. Pik, you see? Mijn hoofd. Ah, ik ja. vind het goed hoor. Uh, eer je klassiekers. Kom er niet in wonen. Het is daar veel te druk. Uh, Don't Speak, uh, No Doubt. Die was uh, voor Ellen. Uh, omdat ik wat last van mijn stemmetje heb, komt deze ook naar binnen. Moet ik ook al omlachen. Let me clear my throat. Zou allemaal kunnen. Hè? Ja. Uh, Jelle die is uh, naar Epic Elvis uh, geweest. En die zegt. Uh, ja Rob, dat moet je doen. Misschien is het wel een leuk uh, groepsuitje voor ons. Want ja. uh, ik zit aan te denken om dat vanavond dan eventueel te doen. Ja, maar het is wel bedoel? heel leuk. Ja, het schijnt echt weer galloos te zijn. Dus uh, nou, wellicht. Wanneer kunnen jullie? Ik kan altijd. Ja, <laughs> Sietz kan nooit, want die leeft nog met de avondklok. Oh ja, dat is waar. Ja, die, kan, die kan zijn huis niet uit. Nee. Maar ook Gabi kan. Ja, in principe heel vaak. Goed, Laten we dat misschien wel buiten jullie om doen. John Dam die meldt zich, die zegt... Karlijn uh, hey, erop. als je de nieuwe van Bruno Mars aanvraagt... is dat dan een romantic request? Nou, we hebben dan uh, die nummer 1, uh, I Just Might. Uh, dan hebben we een echte nieuwe single. Ik, volgens mij is dat Risk It All. Ja. Dat is, dat is een, zeker een romantic request. Maar ik ben uh, van dat nieuwe album van Bruno Mars... Als deze zo gaan waarderen. kan er ook alles mee te maken hebben dat ik een groot fan ben van uh, Santana. Ja. Het is een soort oie, kom Eva en Eagle ja. Way samen. Zo verschrikkelijk leuk. Something serious. Van kritiek? Nee. Ja, één puntje heb ik wel. Wat dan? Dat moet het einde zijn. Oh, en geen fade out. Ja, niet de fade out. Ik heb oh, overigens nog ja. een filmpje langs zien komen van een uh, cabaretier, een uh, comedy guy, die uh, ook korte metten maakt met een fade out. Heb ik ook wel. Gaan we zo meteen wel even voor je opzoeken? <laughs> ja. hij hier helemaal niet bij hoort. Sowieso een fijn album van Bruno Mars, maar dit is het uh, favoriete nummer. Something serious. Drives Fade-out. Geef mij de gelegenheid om die gast even te laten horen. Ray O'Leary. En hij heeft het over een um, fade-out. I hate when songs end with a fade-out. You know, where instead of an ending... the singer just repeats the same line over and over again... and slowly gets quieter and quieter. You know, it's such lazy songwriting. You know, just write an ending to your song. You know, you wouldn't accept that with anything else. Like, you wouldn't read a book... <laughs> where instead of an ending, the pages just got smaller and smaller <laughs> until you couldn't read them. You know, I, just that, you know? You know, I just think it's unacceptable that artists think they can get away with that, you know. I just think it's unacceptable that artists think they can get away with that. You know, I just think it's unacceptable that they can get away with that. zelf so ook een feer uit, dus... Lollig <laughs> verzocht. En zo is het soms. Ray O'Leary en zijn fade out. Pascal Kempers, When the Lady Smiles. We gaan het zo meteen nog even uitgebreid over Bruno Mars... en over Elvis hebben. Maar eh, de Elvis van de Lage Landen staat hier al voor mijn neus. Weliswaar met een avondklok. Uh, Wat is het allerlaatste wereldnieuws? Het kabinet heeft begrip voor de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran, zegt buitenlandminister Tom Berensen. Echte steun spreekt hij dan ook weer niet uit. Maar de minister wilde wel kwijt dat de Iraanse machthebbers een moorddadig regime vormen. Hij maakt zich ook zorgen over het mogelijk uit de hand lopen van het conflict in het Midden-Oosten. Mm. Yes. Is het net zo rustig als vorige week? Het is echt heel rustig. Twee kleine vertragingen door grenscontroles op de A1 Hengelo... richting Osnabrück voor de grens zes minuten... en op de A12 richting Oberhausen voor Duitsland negen minuten. Ik zou dat kunnen eigenlijk? Ja, maar ik laag aan, hè. Je moet er niet echt veel aan aan besteden, maar dat, dat is... dat de dat files iets minder worden. Maar... Ik hoop ja. dat iedereen gewoon flexibel thuis werkt. Hou dat zo <tiedacht> mensen. <middels> <middels> <middels> Mooi weer hè? <middels> Peter zegt, hey Rob, onze Jack Russell-Timmy... die is er inmiddels niet meer. ging altijd vol gas op Don't Speak van No Doubt. Geen idee waarom, maar hij deed dat dus ook op Broad Daylight... van Gabriel Rios. Zie jij het verband tussen die nummers? Overigens ook wel een lekker nummertje om te draaien... met het weer van vandaag. Zo is het. En de hond is er niet meer om te janken, maar een beetje in je hoofd. nog wel. Gabriel Rios.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 Lie in the broad day broad day light in the broad day Please don't leave me alone leave me alone in the broad day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 Rock the microphone, <laughs> carry on with the freestyler. en The Man I Need. Straks die andere nog. Lang niet meer gehoord. Bonota. Heel even particulier The Man I Need. In haar geval Sam Vender. Ja. De samen zo'n heerlijk nummer gemaakt. Heerlijk. Ziet nou uit dat het zomaar een officieel geregistreerde hit wordt. Na een maandje of elf. Cora de Boer zegt, toch lieve mensen, ik zit zo met mijn dag... Waarom, <laughs> waarom praat je als een Hagenees? Ja. ja, Waarom vul ik Cora de Boer in, die misschien heel anders klinkt? Die zegt, nou lieve mensen, ik zit zo met mijn dochter in de auto... mag ik voor haar men haar niet aanvragen. Ik denk dat ze uit haar stoel valt als ze hem hoort. Ik pik haar om half drie op, om samen met de hond naar het strand te gaan. Dit zou de dag helemaal afmaken. Ja. Zij, iedereen dus in een uh, uitgelaten stemming. <laughs> Dank u wel. Dat snap ik wel met dit weer. Dank u wel. Um, ondertussen, oh ja, we zouden nog even terugkomen op wat nagekomen berichten. Bruno Mars. Die hadden wij met Something Serious... Uh, by far het beste nummer van zijn album. Nou, iedereen is helemaal uh, wild van die plaat. luc zegt, oh, deze kende ik nog niet. Heerlijk. Jessica zegt zelfs, Bruno Mars is een genie. Iedere keer weer prachtige nummers maken. Ik had er heel graag naartoe gegaan. Lijkt me fantastisch. En Annette zegt, wow, dat is een goed gelukte kopie van Santana. Ja, ja, ja, het is mooi, hè? Mooi, ja. ja. Dan hebben we nog Elvis Presley, want... Uh, Heel veel mensen zijn inderdaad naar Epic Elvis geweest. Ja, uh, Milan zegt ik ben zaterdagavond naar uh, Epic geweest. Was inderdaad episch. Tenzij je niet van Elvis houdt. Dan moet je hem misschien overslaan. Ja. Marten zegt zo'n mooie film van Elvis. Echt kippenvel. En Harry zegt ik ben afgelopen zaterdagmiddag in horen geweest. Weergeloos. Wat een stemgeluid en de dynamiek die hij uitstraalt. Jammer dat het zo lang heeft moeten duren voordat de rest van de wereld van de King kan genieten. Ik hoop dat je morgen je mening erover geeft. Ik denk dat je laaiend enthousiast zal zijn. Ik heb ook het idee, veel mensen die ik uiterst serieus neem, zoals al onze luisteraars, zijn toch wel heel fanatiek. Lang niet meer gehoord, Emil vraagt hem aan. The Backman Turner Overdrive, looking out for number one. Every day is an endless train. You got to ride it to the, end of the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 That's me I'm looking out for. Uh, in deze soort gedurfde opvolger maken voor uh, You ain't seen none of nothing yet. Zijn dezelfde jongens. Dat hoor je verder nergens aan. Nee. Bijkman, Turner Robber Drive en looking out for number one. Ik denk niet dat het gelukt is. Ziet, we klappen ja. hem even open. Ik denk, uit mijn hoofd, looking out for number 21. Zo? So, 21. 20, ja, het is nog wel een hitje geweest. Mag ik even op napluizen? Ja. Uh, het is inderdaad nummer 21. Ik denk nou, aan, jullie hadden vrienden. Ja. Ai, ai, ai. Ik, ik moest het hiermee doen. <laughs> De kandidaat. Okay, Zonder even je chattyboutje te ja, raadplegen. Ja. ja, daar gaan we. Wie is het origineel voor 2,50 euro? Paul Simon. Paul Simon, hoe weet je dat? God, dat kennen ze, hè? 2,50. 2,50 yes. is, ja, als het goede antwoord was geweest, had je dat. Oh, okay. GELACH Caroline, je krijgt ook nog een poging, 80 nee, euro cent. Het is, uh, hoe heet die vrouw? Oh, ik kom er niet op. Als je Telma Houston beantwoordt. Ja. ja heb je bijna gelijk. Die was zeker eerder. Wat originele is van Harold Melton en de Blue Notes. Oh ja. Denk eraan, jongens, jullie hadden vrienden. Hè? Ja, beter. En we waren uit en hadden een leuk leven. En ik was een lonely boy. Ik en mijn hit Wel een diep worden. Robert Adema, weer lonely boy. Black East. Barbara zoekt ons nog één keer oh. nog zo'n herrie hier praat En uh, ze gaat echt definitief bij ons weg. Irma, blijf. Blijf toch. Echt? Laat je het ja, toch eens verrassen. Ja. Af en toe zitten, dan eens iets tussen wat je niet mooi vindt. Maar dan, hey, Robert Adema, die, die is zo gelukkig. Ja. Want we wat hebben ik... het toch allemaal weer gedraaid. Ja. We pakken het mooie, brede spectrum van de muziek. Genieten zou ik zeggen. Ja, gewoon laat het tot je binnenkomen. Ja. Blackie dus. Lonely Boy. Als ik dan toch kies dan. Jesus. Tot zo. tot zo. Deze zou je zo meteen nog kunnen horen. Ja. Eventueel. Want er is iemand jaarrichter ook. Ja, zeker. Germani. Dus ja, ja, je bent gewaarschuwd. Kom nog één. Uh, steviger ja. Letje. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Veronica.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 Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan? Oh, wat een goede vraag. Hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. My name is Sherlock Holmes. Dat is een unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie.